Altijd WeeKamp Voor iedereen die toe is aan wat anders, tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd WeeKamp. Dit is jou. Goedemorgen. Dit is het nu.nl-nieuws van 10 uur met Carnee van der Brink. Goedemorgen. Schiphol komt weer op gang. De luchthaven had last van een stroomstoring onder meer bij het inchecken. Die duurde anderhalf uur, maar inchecken is nu weer mogelijk. Na alle sneeuwproblemen was het voor reizigers opnieuw behelpen. Maar ze bleven er rustig onder, hoort Hart van Nederland. Misschien de volgende vlucht in plaats van deze lucht. Het is tegen mij net gezegd dat het wel goed gaat komen... en ook anders hier iemand kan aanspreken. Dus dat het gewoon goed moet komen. Er staan nog wel lange rijen, maar KLM zegt er alles aan te doen... om de vlucht op tijd te laten vertrekken. Dan een onderzoek op de A1 bij Apeldoorn. Zuid, daar gebeurde vanmorgen een dodelijk ongeluk. Een auto botste op een bergingsvoertuig. Slachtoffer overleed ter plekke. Mogelijk speelde de gladheid een rol. Oekraïners zitten massaal in de kou. Grote gebieden in het zuidoosten van het land zitten zonder stroom nadat Rusland opnieuw het elektriciteitsnetwerk heeft aangevallen. Het vriest er flink. Plaatselijk kan in Oekraïne de temperatuur dalen tot min 20 graden. Monteurs werken nu dag en nacht om de schade te herstellen. En dan terug naar eigen land. Nu het weer hier iets beter is, pakken veel bedrijven hun werkzaamheden weer op. Boodschappen worden weer bezorgd. En in veel gemeenten wordt het afval weer opgehaald. Ook worden de schappen in de supermarkten weer aangevuld. Gisteren ging dat nog lastig, omdat vrachtwagens moeilijk de weg op konden. Ook in Amsterdam waren supermarkten een stuk leger, merkte deze mensen bij AT5. Basilicum is op, leegschap. Ja, er liggen ook allemaal briefjes van excuses voor het ongemak, maar ik snap het wel met het weer. Toevallig stond ik voor het proteïnereepenschap, dat was allemaal op, maar fruit en zo was allemaal prima eigenlijk. Volgens mij was het nog gewoon prima voorraden. En goed nieuws, je kan vandaag ook weer eten bestellen, mocht je geen culinaire inspiratie hebben. Dan nog het weer van weer Plaza. Vandaag af en toe een bui is soms wat zon. Later komt er meer bewolking binnen. Temperatuur ligt rond de 1 tot 4 graden. Dankjewel, Carné. En wat vreselijk dat de basilicum op is. Ja, ja dat is uh, lastig. Mocht je nog beslissen om naar je werk te gaan vandaag... op de meeste snelwegen in Nederland is het uh, goed te doen. Er staat maar 10 kilometer file in totaal in heel Nederland. Wegen zijn over het algemeen goed begaanbaar. Behalve op de A58 na afrit 9 in de richting van Breda... staat een vrachtwagen met pech, 10 minuutjes daar. En de A27 in de richting van Utrecht. Het is niet helemaal duidelijk wat daar is gebeurd. 20 minuutjes vertraging nu voor Lex Mond. Mocht je weten wat er aan de hand is uh, en je hebt je handen vrij... dan kan je een berichtje sturen via de app van... Joe. En de afhandeling van het zware ongeluk op de A1, dat duurt nog eventjes. Amersfoort, Apeldoorn, tussen Apeldoorn-Zuid. Sorry, voor Apeldoorn-Zuid. Nu tien minuutjes vertraging. En die afhandeling duurt tot half één vanmiddag. Niet gewonnen in december? Kaj's tweede kansweken. Claim je gratis slot in de app van Joe. Dit is Joe met Timo Perlin. Pak ze vandaag, Met die heerlijke liedjes van de donderdag. Bruce Springsteen komt eraan. Ja! Die harten. 8 januari de dag die begint pas echt als we een blaadje van de Schurkelener hebben getrokken. Gaat ie? Op de Schurkelener vandaag staat. Oeh, dit voelt aan als een raadsel. <laughs> Waarom zit er een stuur op je fiets? Waarom zit er een stuur op je fiets? Ik draai het kaartje om en daar staat in: omdat je anders je bel in de hand moet houden. <laughs> Jongens, wat een dag! Alsof we niet al problemen genoeg hebben. De muziek raast als een malle om je oren vandaag. Blijf warm warm met Duran Duran. Zometeen. Een fijne show toegewenst. En voor alle mensen onderweg, doe voorzichtig. Rij met verstand en uh, kom veilig thuis. Okay. fans van de Apple TV-serie, tv-serie Pluribus. Er komt een nieuw seizoen aan. Mocht je het willen zien, het is van dezelfde maker als Breaking Bad. Dat is eigenlijk al de recensie. Ja. Hetzelfde met de muziek. Komt zo meteen een liedje aan. Van de makers van Casey en de Sunshine Band. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Na deze... uit de 70s, 80s en 90s. Hoorde je Jimmy Bo Horn bij Joe? En zometeen uh, wil ik je. Uh, ja, dit wil ik even laten horen. Kim Carnes met Betty Davis Eyes. Dat is dit liedje. Oké, je wel, natuurlijk. Oh, boys she's a spy. She's got Betty Davis Kim Carnes heeft een nieuwe versie ervan opgenomen. En godzame, die stem van haar wordt alleen maar beter. Hoor je straks.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 Prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampotgroenten groenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipton 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Open nu een spaarrekening bij AM Bank en krijg 50 euro voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op azimbank.nl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 Nou, dat worden weer mooie geldprijzen dit jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Spel bewust 18+. Plus. Kies jouw passende raamdecoratie bij Karwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk.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 Dit is Joe met Timo Perlin. Het is half elf, geen lange files. De files waarin je in staat zijn maximaal 2 kilometer, maximaal 8 minuten. Joe verkeer van is de goede reis. Laat hem zo Zo meteen. En Kim Carnes, de zangeres van Betty Davis-Eyes, heeft een Taylor Swiftje getrokken. Ze heeft haar liedje opnieuw ingezongen, maar nu dus op latere leeftijd. En ik weet niet hoe oud ze is, inmiddels. Betty Davis-Eyes, Kim's version heet dat. En ik ben normaal niet zo'n fan van re-releases. Maar dit is wel goed hoor. Die doorleefde stem. En die had ze natuurlijk altijd al, dit origineel ook al. Dat, uh, dat lekkere raspje. Maar dat raspje is gewoon beter geworden. Hier, even het uh, couplet en het refrein... van de nieuwe versie van Betty Davis Eyes. Great music. Great music. Dit is Joe. She's crazy like a fool. What about Daddy Who Even een dagje waar de temperaturen net boven nul liggen. En dan is het weer schrapzetten voor vanavond. Krachtige depressie noemt weer plaats uit flinke snor, het sneeuwbui in het noorden. Hoe kom jij je dag door vandaag? Laat het me weten via een tekst of spraakberichtje via de app van Joe. Kan je het zo sturen naar de studio. Is it so hard? To satisfy your senses. You found out to love.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 Yeah. Those who cover late yeah. know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake they break when they meet their 400 pound if I could rule the world. Everyone would have a gun in the ghetto. Of course, when the up and on their horse. Kick a drinking drink and moonshine. I pour a sip on the concrete but the deceased. But no, don't weep. Why clefs in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week.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 Play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke zest. Less. I must confess my destiny's manifest in some vortex and sweats. So I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with orgy and best. Capture your bounty like elegant Ness. Yes. Bless you if you represent the food, but I hex you with some witch's brew. If you do do voodoo, I could do what you do easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Simone and defecating on your microphone Ready or not, here I come You can't hide Flowers, super fly True lies, do or die Toss me high Only for fly With my poop from like high I refugee From Guantanamo Bay That's around the border Like I'm cash. place Ready or not yeah. Here I come Joe-luisteraar Simon Florissen. Die zegt, ik ben bergingschauffeur. Vanaf zaterdag al druk in de weer. Ik ben blij dat ik eindelijk eens even een rustig dagje heb. Ik kan me heel goed voorstellen. Het is een even op ademkom dagje vandaag, deze donderdag. Uh, alles gaat redelijk goed, behalve op Schiphol, Carnee. Nou ja, ik heb straks een update over de stroomstoring. En in het noorden en op de Wadden kan het weer flink gaan sneeuwen. Nieuws van 11 uur komt eraan.